Tis van Kesteren met het NOS-journaal. In Jeddah in Saudi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partijen in Soudaan samengekomen voor verkennende gesprekken. In Soedan strijden twee generaals al weken om de macht. De besprekingen in Jeddah zijn een initiatief van Saudi-Arabië en de VS. De verwachtingen zijn niet hoog. Zo heeft de strijdmacht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenstilstand willen, zodat burgers weg kunnen komen van het geweld. Het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. De politie in Amsterdam heeft meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden omdat ze antisemitische liederen zongen in de metro. Ook zijn er vernielingen aangericht. Het gaat om AZ-supporters die op weg waren naar de arena voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Rond half acht gisteravond werd de metro na herhaaldelijk waarschuwing stilgezet op station Strandvliet, kort voor de arena. De 154 supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging. In een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas is een schietpartij geweest, dat meldt de lokale nieuwszender. Volgens de eerste berichten zijn er meerdere mensen neergeschoten. Hoe het met hen is, is nog niet bekend. Op foto's is veel bloed op de stoep te zien van de mal in de plaats Ellen. De vermoedelijke schutter is doodgeschoten door de politie. Volgens een website die alle schietpartijen archiveert, zijn er dit jaar al bijna 200 schietpartijen geweest in de Verenigde Staten. En in Breda hebben gistermiddag zo'n 250 mensen actie gevoerd om elektrische steps, skateboards en andere lichte elektrische voertuigen legaal te krijgen. Ze reden in een stoet van 10 kilometer door de stad. Slechts een paar elektrische steps zijn legaal en eigenaren moeten minstens 16 jaar zijn en verplicht een WA-verzekering afsluiten. Het weer. Vannacht valt af en toe een bui en is het een graad of 11. Komende ochtend begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt de zon af en toe. Later opnieuw kans op regen en onweersbuien. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Hold me, hold me. Hold me and never let me go. I'm always gonna care about you. Oh, I never wanna be without you. to know it all Living on the hill In the neighborhood Safe from harm decaying how we live I wonder if he even knows What's going on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 Do it, baby do a baby Me in te halen Ik heb vaak gevlucht, ik vond geen rust Ik loop dit weg, ben uitgeput Het lijkt alsof ik val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 talk with huh? mm -hmm. delight